Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. In het vorige uur maakte u kennis met Paul Scheerder... van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. Een huis waar iedereen terecht kan die hulp nodig heeft... bij het oplossen van een probleem, hoe groot of klein dan ook. En nou ben ik zo benieuwd of u ook een Florence Nightingale heeft... in uw buurt, in uw familie of in uw vriendenkring. Bij wie kon u bijvoorbeeld terecht toen het allemaal net wat minder ging... Daarover kunt u bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren dat kan met hashtag casaluna. En We krijgen veel tweets als reactie op het gesprek met Paul Scheerder. Zorritje schrijft bijvoorbeeld. Ik heb met diep respect naar uw gesprek geluisterd. Dan uh, net even leuker. Een mooie bevlogen gast. Wat een mooi werk wordt daar verricht. Daar neem ik mijn petje voor af. En Lemni laat weten. Ik word uh, gek van geïnstitutionaliseerde zorg. Kastje muur. Geen daadwerkelijke hulp. Hier uh, zijn heerlijk korte lijnen. Reacties op het gesprek met Paul Scheerder... van het Leefkringhuis in Amsterdam-Noord. En nu wil ik graag van u weten... wie uh, ooit uw Florence Nightingale is geweest. 0800-1121, 0800, 1121, 0800 1121, of hashtag Casaluna. Frans, goeienacht. Goeienacht. Dag Frans, wie was ooit jou, Florence Nightingale? Oh, mijn zus. Je zus? Ja, en op welke manier uh, heeft ze jou geholpen? Op alle fronten. Geef eens een paar voorbeelden dan. Uh, gezondheid, eet, eetgewoontes, uh, ze heeft ja, zwart Piet gespeeld, was ik eng, het, toen ik een jaar of zes was. Ja. Ik, ben nu, ik ben nu zelf 43, zij is 47. En het was best wel heftig. Maar, maar heeft ze je helpen opvoeden als het ware? Ja, ja. En, en waarom deed zij dat? Uh, uh, deden jouw ouders dat niet voldoende? Of, of nam ze dat automatisch op zich, die rol? Ja, ze nam dat automatisch op zich, want ik had een stofwisselingsziekte vroeger. Oké. Okay. Ik heb in internaten en in het thuis gewoond. En mijn vader en moeder aan de boerderij. En die hadden het gewoon te druk. En, en jouw zus, die zorgde ervoor dat, dat, dat uh, er ook rekening werd gehouden... Bijvoorbeeld, met het ja, dieet dat je moest volgen, bijvoorbeeld. Je zus zorgde ervoor dat er ook rekening werd gehouden met bijvoorbeeld het dieet dat je moest volgen. Juist. Wat leuk, wat goed van er ook. En, en uh, hebben jullie nog steeds veel contact? Als ik haar bel, dan krijg ik er altijd een lijn af aan mijn mm -hmm. Maar ze heeft twee ze heeft hele leuke dochters. Ze heeft leuke dochters en, en ze helpt je nog steeds? Ja, ze moet wel. Ja, mooi. Je zus als Florence Nightingale. Dankjewel Frans. Oké okay, bedankt. nacht, dag. Aaltje, goeienacht. Goedenavond, Goeienacht. Wie heeft jou bijgestaan toen het net even wat minder ging? Nou, Greet Telligen. Bijna 30 jaar geleden, 1983. Nee, ja. En ik was toen getrouwd en dus er was een onhoudbare toestand. Hier in huis. En wat en... was er aan de hand als dus ik vraag? Nou, hem niet. Dat, dat, ach nee, dat wil ik liever niet vertellen. Oké, okay, maar het huwelijk liep niet goed? Nee, nou, dat is een heel zacht uitgedrukt. Manier. ik wou al zoveel koffie weg. Ja. En toen kon ik zo bij haar terecht. En op welke manier ving ze je op, behalve dat ze uh, nou, een je een blijf. bed aanbood en koffie en een ontbijtje? Nou, nou gewoon. Ik kon daar blijven wonen zolang tot ik op kamers kon. Al oh, wat goed zeg. heb de kamer gevonden. En hoe lang heb je bij, bij haar ja, gewoond? De drie weken. Drie weken? En ze ving ook meer mensen op, hoor. Ze dus deden dat vaker, begrijpen. Ja, er waren toen ook andere mensen die zo ving. En, en was zij een vriendin van je? Een goede bekende. Een goede bekende. Ja. En wat heeft dat voor jou betekend, dat je daar drie weken lang terecht kon? Nou, op de eerste plaats, dat ik, hier, dat, ik, dat ik niet op straat uh, kwam te staan. Mm -hmm. Want ik was zo do door alles heen. Ik, ik, ik, ja, ik ben gewoon weggelopen. Hier. Oh, gewoon. Oh ja. Weggelopen. Ja. Ik was zijn... in met, met, uh, met wat spullen. Zij heeft er letterlijk voor gezorgd dat je niet dakloos werd. Ja, op dat moment wel. Ja. Je hebt er drie weken gelogeerd. Toen kon je naar een eigen kamer. Toen een kamer gehuurd, ja. Hoe is het daarna met je gegaan? Goed. Ja, nou ja... Ja. Ja, ik was, ik was vrij. Je was vrij uit dat huwelijk? Ja. Ja, ja, ja. Toen heb ik uh, mijn zes een jaar bevrijd is dus gevierd. <laughs> ja, ja, nou, ja nou, niet precies. constant hoor. Nee, maar je, je, je vierde je vrijheid. Ja. En die Teller, heb je die nog wel eens gesproken daarna? Ik zie haar af en toe. Ja? Ja. Wanneer voor het laatst? Een paar weken geleden, ja. Oh, nog steeds? Echt heel regelmatig spreek nou, je Nou, nee We hebben per, per geluk. We hebben niet, niet uh, intensief contact. En heb je het dan soms nog wel eens even met haar over uh, die paar nee. weken? Nee, nee. Eigenlijk nooit. Nee? Nee. Kom, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Zoek je elkaar op of kom je elkaar nee, toevallig nee, tegen? Nee, nee, gewoon in de stad dat we elkaar tegenkomen. Of, uh, ik werk wel in de winkel en, de, en dan komt ze dan... Nou, soms een hele tijd niet. En, uh, nee, nee het is niet, uh, komen we komen niet bij elkaar op de vloer. Nee, maar, nee. Maar, maar, maar ik zal het nooit vergeten. Nee, en ze laat zich ook niet voorstellen op dat, wat ze voor oh, jou betekend nee, nee, heeft. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, dat pleit dan ook echt nee. voor. De. Aaltje, dankjewel voor je reactie okay, ook. Graag en tot een andere keer. Ja, okay, Dag. Doeg. ja En ook muzikaal gaat het uh, vannacht over mensen die klaarstaan voor anderen. Dit is een liedje van Wenders Snijders. Wenders Snijders schreef dit liedje uh, voor de eerste editie van het vrijwilligers-evenement Make a Difference Day in 2005. Tegen gelegenheid daarvan organiseerde de NCV een groot concert met het Metropoolorkest onder leiding van Arjan Tien. Maak het verschil, zo heette dat uh, concert. En uh, speciaal voor dat concert schreef Wendes de Wereld Beweegt. De wereld beweegt, ze duwt en ze trekt. Ze weent en ze waait, ze zingt en ze schaakt. De wereld beweegt, ze zuigt en ze blaast. Ze gromt en ze graait, ze dient en ze schaakt. We draaien mee. Reizen en de mee, we gaan vooruit met welke kracht. En wie niet lachen kan, moet wachten. De wereld verleidt, ze verleidt, ze verdwaalt, ze verlicht, ze verdraait, ze spreekt en ze paait. De wereld beweegt, ze hoort en ze snoert, ze steekt en ze naait, ze snikt en ze boert. We draaien mee, we zwaaien mee, we zwieren en we zwalken mee. We tollen rond op hoge poot en wie niet dansen kan moet hopen. En wie niet... Alle mensen in het water zetten vangen ten uit. Leg je bloot. De wereld beweegt Wende Snijders samen met het Metropoolorkest Orkest onder leiding van Arjan Tien. En in januari trouwens gaat Wende Snijders liederen zingen van Kurt Weil. Dat gaat ze doen in het muziekgebouw aan het Aretij in Amsterdam. En dat uh, gaat zij doen met het uh, Nederlands Kamerorkest. Dat is weer eens wat anders dan het Metropool Orkest. Florence Nightingale. Wie was uw Florence Nightingale? Dat wil ik vannacht graag van u weten hier in uh, Casaluna. U kunt bellen met 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. Of u kunt twitteren met hashtag uh, Casaluna. Want ik ben zo benieuwd wie u nou uh, heeft geholpen... toen het net even wat minder ging in uw leven. 0800-1121. Wim, goeienacht. Goeienacht. Dag. Dag, dag Wim. Wie is degene die jou heeft geholpen toen het net wat minder ging? Ik werk zelf als ervaringsdeskundig begeleider in een nieuw project, een experimenteel project in Eindhoven. Ja. En dat heet De Halve. Uh, en wat doen jullie daar? Ja, wij helpen dus ook mensen uh, uh, zonder therapie, of psychiaters of case managers of wat dan ook, puur uit de ervaringsdeskundigheid. Mm -hmm. Net zoals eigenlijk de mensen in het leefkringhuis van oorsprong deden? Ja. Uh, ik heb het verhaal niet helemaal gehoord, want ik ben pas om half één gaan luisteren. Oké. Okay. Maar het, ik vind het jammer dat ik het niet helemaal heb gehoord, maar het, het sluit al aan, Jan. Mm -hmm. ja. Nou, vanaf morgen kun je het terug horen op onze site, kazaloenappotentiefv.nl. Maar hoe werkt het bij jullie, bij die halt in Eindhoven? Ja. Wij hebben dus uh, een intakeprocedure, eerst komt er een kennismaking. Uh, het is wel dus binnen de psychiatrie voornamelijk, maar we hebben toch ook veel uh, drugs- en alcoholproblematiek. Ja. Nou, dat volgt een, uh, een trainingsmaking, dan wordt het gezegd, uh, de huisregels zijn ze dan mogen de mensen uh, voor de intake komen als de goedkeuring is. Wij moeten dan wel een goedkeuring hebben van een behandelaar, helaas, maar wij zijn nu nog uh, zoals het gaat. Ja, weer, weer mag ik je heel even onderbreken, je, je telefoonlijst stoort nogal. Oké, okay. nou oh. beter? Ja, nou gaat het beter, ja. Oké, okay. ja. Dankjewel. En um, nou dan kunnen ze voor vijf nachten maximaal verblijven. Er wordt een doelenplan opgesteld. Uh, dus er wordt wel gewerkt aan herstel. Met name dus, uh, ja, de meeste doelen zijn dag-nachtritme, nacht, herstel of uh, geef mij gewoon drie maaltijden vijf dagen, zodat ik weer een beetje op kracht kom. Dus eigenlijk heel simpel. En en echt naar nou, de basis Dat is ja. het belangrijkste. Ja. En natuurlijk staat de mens voorop. Niet de problematiek of de diagnose. Hè. Dus nee, de mens staat voorop. Jullie, jullie ja. bieden die mensen hulp die bij jullie ja. aankloppen. Uh, ja. Die hulp is ook gratis? Uh, dat zit, uh, mensen die dus uh, aan de bodem zitten van de maatschappij, die hebben meestal toch een uitkering daar niet. Maar gaan de mensen zijn er twee verdieners, dus één krijgt een uitkering en de man werkt bijvoorbeeld. Ja, dan komt er een kleine bijdrage van uh, 28 euro per dag. Nou ja, ja dat, het gaat uh, een ja. beetje naar draagkracht. Ja, precies. En vanuit welk idealisme doe jij dat werk, Wim? Ja, dat is eigenlijk een prachtig idealisme, daar wou ik eigenlijk ook iets over vertellen. Um, ik ben vorig jaar zelf ook naar New York geweest om naar het, uh, het Roos te gaan. Dat zit in New York. En uh, ja, daar zijn wij eigenlijk een, een, een, een proefproject hier in Nederland uh, mee begonnen. En wat is dat Rose House? Rose House wordt geleid door Steve Mikiel en dat is uh, People Inc. En dat, zijn ook, dat is een uh, ervaringsdeskundige uh, ja, uh, werkgroep. Die mensen die hebben advocaten, die hebben zelfs nu ook je psycholoog en psychiater of in dienst. En die werken dus eigenlijk ook vanuit zichzelf. En niet vanuit een methode of vanuit een, een, een bepaalde uh, denkwijze. Dus vanuit zijn eigen rugzak. Mm -hmm. Helpen die mensen. Ja, en daar hebben jullie inspiratie op gedaan voor jullie ja. uh, eigen project, Daar Halte. Ja. Werken jullie al heel goed samen met, met, uh, met de verschillende instellingen in Eindhoven en omgeving? Ja, zijn we, we zijn dus... Uh, September 2010 zijn wij gestart. En we beginnen nou eigenlijk pas echt naamsbekendheid te krijgen binnen Eindhoven en de Kempen. En we beginnen nou ook buiten Eindhoven uh, ja, wat voorlichtingen te geven enzovoorts enzovoorts. Ja. Mm -hmm. Hoeveel mensen gebruiken op dit moment jullie hulpverlening? Uh, we hebben tot nu toe 35 gasten gehad. 35 dus, gasten? Ja, ja. ja En hoeveel Zo, gasten hebben jullie nu op dit moment? Op dit moment helaas geen. Nee. En hoe komt dat dan? Ja, dat is omdat toch op een of andere manier een drempel zit, en met name ook vanuit de behandelaars toe, van ja, ervaringsdeskundige zonder, zonder enige uh, psychiater of, of psycholoog, wordt daar toch op een andere manier naartoe gekeken. Ja, en hoe kun je die mensen die twijfelen dan overtuigen? <laughs> Door stad en land af te reizen en een verhaal te vertellen. Ja, ja, ja. En, en, en met welk verhaal overtuig je ze dan met name? Ja, ik, ik heb zelf in 2004 een acute psychose gehad, waarvan uh, zes weken opname en zeven dagen separatie. Ja. Uh, ik ben een hele lange uh, herstelweg ingegaan, waardoor ik op een gegeven moment ook in aanraking kwam met ervaringsdeskundigen, begeleiders. En die hebben mij eigenlijk laten zien van, luister eens, kijk, ik, ik sta er weer en ik sta voor mijn ding. En dat heeft mij eigenlijk inspiratie gegeven om zelf ook te gaan studeren. En uh, ja, nu ben ik ook nu dus bewerker. Ja, en jij Hoor... hoopt, ja, ja, hoopt net zo belangrijk te kunnen zijn voor, voor de mensen die naar jullie toe komen... dan degene die het uh, uh, voor jou is, uh, is in de bres gesprongen. Het is een bepaalde kracht wat je, wat je probeert, uh, ja. En ook vanuit je eigen rugzak natuurlijk werken. Ja, ja, ja. Wim, dankjewel voor je telefoontje en dankjewel voor je toelichting bij de halte in Eindhoven. Oké, okay, dankjewel. Goedenacht nog. Dag. Hans, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bedankt voor de uitzending Hans. Tot kwart voor één. In de bureau is ook leuk. Maar ik zou je vertellen, ik was 19 jaar, ik kom 20. Trenton. En uh, ik ben opgevangen door mijn oude leraar economie. Hij ja. Ja, was ook financiële uh, rekening, noem maar op, oude hbsa situatie ja. En uh, ik kwam bij hem aan en ik moet eerlijk zeggen. Het was uh, hopeloos toen ik in Amsterdam aankwam. Ja, hoe, hoe oud was je? 19, zei je? 19, net 19. Ja. En uh, hopeloos. En uh, in de warmboestraat had ik een bedje gekocht. En uh, dat was ik alles kwijt. Dat dag erna, zal ik zeggen. De nacht erna. Ja, en hoe, hoe kwam je dan in die situatie terecht, Hans? Ja, gewoon hopeloos. Het was uh, een beetje zielig. Een beetje zielige situatie, zou ik maar zo zeggen. Ja. ja? Maar. Maar dan ga je gewoon mensen opzoeken die eventueel kunnen helpen. bij is niet. Maar ik ik ga daar kort. Kort kortom, heel amsterdam Saar. En kort, dat, dat is die economieleraar. Dat was een oude economieleraar. En die had op latere leeftijd had hij nog zijn doel gehaald. Want dat was even feite Toen was het al afgelopen zaken. Toen had je nog die kwestie van. Dat het HBSH-systeem werd, uh, weet ik veel, uh, hoe noem je dat? Dat het allemaal vervangen. Ja, ja. ja. maar goed, Korn. Ja, Korn nou, uh, heeft me opgevangen en die zei wel tegen mij: ik ben vrij menselang. Dan kan je een paar dagen hebben. Ik, ik ga je redden. Voor zolang ik. <lacht> vanuit dat vrij Dat uh, nou, is een beetje onzin. Kijk, geen onzin. Maar hij heeft me gewoon, Hij heeft er helemaal geen zin in. Weet je wel? Dus ik heb. Hij deed het wel. Hij deed het wel, ook vanuit zijn vreemdselarij-situatie. Ja. Hij zegt, dat moest ik doen. Dat moet... Nou, dat, dat voelt hij dat... Uh... En op, wel, op welke manier? Dat hij dat moest doen. Hij heeft gedoemd, heeft... jongen, dat wil je niet weten. Maar hoe heeft hij dat hij... dan gedaan, Hans? Nou, hij heeft, hij heeft zich verantwoordelijk gevoeld hè, ja. voor mijn situatie. Ik had niks, ik was 0,0. En uh, hij heeft gewoon... Uh, ik kwam in de tijd, hè? Uh, ik pak over 1979 uh, 19, kwam ik aan. Ik kreeg al meteen een baantje, uh, een baantje aan, aan de lopende band bij de KLM. Tot, toen reden daar nog die busjes rond, dat je dus bij wijze kregen, dat heb ik zes uur s avonds opgepakt en uh, dan kon je uh, naar werk. Je daar, daar had jouw maar, economie daarvoor gezorgd. Ja, en uh, hij wist dat allemaal. En dan, uh, en dan had ik. Verdomme jongen, dan, uh, hij maakte er wat boterhammetjes. En dan stond er ook een flesje chocoladel. Narige man. Fysia. Ja, dat weet je niet en Dat is werkelijk zo. En hoe lang ben je daar in huis geweest, Hans? Nou, dat is. Uh, hij vroeg of ik katholiek was. Ik was katholiek. Dus hij ging ik al meteen met mij ook overal naartoe naar de pastorie. Ja, <laughs> en kijk het ik heb een naam met hoofd. Maar hoe lang ben je daar in huis geweest, Hans? Drie weken. Drie, Drie weken? weken. Ja, en in die drie weken denk, heeft hij... Ik, je... ik denk wel een maand. Hij heeft ook altijd mee benadrukt... Van als jij nog eens een keer in de situatie komt waarin jij was... Dan moet je dat uh, moet je ook zo oplossen. Ja, dan moet je voor andere mensen ook in de pres springen. Ja, ja. En, in, en in die maand heeft hij je dus van, van, van, van, ja, van slechte pad gebracht, als het ware. Hè? Hij heeft je op, op het ik goede pad gewoon, gebracht. Ik was ik een scholier, Ik ben gewoon in Amsterdam en die was helemaal losgeslagen. Ik had ook uh, in de melkweg al overnacht en zo. Ja, ja. Over het, het tapijtje, weet je wel. Toen was het melkweg, uh, weet je wel. Dat is nou een instituut, maar dat was nog gewoon allemaal... Uh, Kleedjes, dat is de oude melkfabriek. Mm -hmm. uh, zeg aan Hans, uh, na die maand, uh, uh, heb je nog contact met hem gehouden? Met Cor, de ja, leraar? Dat kan ik je nog vertellen. Hij was een, een grote vrouwenliefhebber. Hij, uh, hij is. Hij is weer Ach, Cor, Cor, Cor Krom heet die man. Ja. Ik ben Hans Maar Cor was. Ja, uh, een vrouwenliefhebber. Hij is eigenlijk uh, aan de vrouwen Ik Kun je wel zeggen. Want ik heb nog. Een paar jaar later, ik heb nog een paar jaar contact met die man gehad. En hij is uh, een definitief gezet. Hij was niet veten, hij was nachtbotier. Ja. Hij heeft in zijn vrije tijd zijn boel gehaald, economie noem maar op. Ja, dat is knap. Dus hij was, hij was zeg maar al in zijn veertig in de Albelo, kwam hij goed bij van school. Ja, op het Rastische kan hij dan eens ach, ach, een schat van een man. Nou, een schat van een man die jou ja. veel verder heeft geholpen, in ieder geval, in die ja, eerste dagen in Amsterdam. Ja. Hij, hij kwam gewoon hij gewoon voorin, ze vanuit Amsterdam. Ja? Uh, was hier een week in, in Almelo. Dat is allemaal veranderd. Maar, maar goed, was, hij heeft jou ja, weer. En heeft je jou en weer... Is, ach, ach, een schat. Ik kan je. Nou, een mooie ode was dat aan Korkrom. Hans, dankjewel. En een goede nacht toch. Dag Hans. Mevrouw Taverne, goede nacht. Goede nacht. <laughs> En ik wou u zeggen, mijn oudste dochter heeft mij in 2005 geholpen. Oh ja? Na een, een, een operatie ik kreeg ik een nieuwe knie. En uh, dat was afgesproken met de verzorgverzekering... dat ik daarna zou opknappen in een zorghuis. Hè? Ja. Dat is altijd zo. En dan, uh, want uh, je moet natuurlijk leren lopen. En, ja. uh, ja, in ieder geval was het allemaal een kan en kruiken... maar op een gegeven ogenblik... de operatie was goed gegaan... ging het slecht met me en ik at niet meer. Oh. Drie dagen geduurd. En dat is er uiteindelijk... was de oorzaak, dat had de fysiotherapeut... die elke dag met me wandelde... die haalde dat eruit... Dat was onverwerkt verdriet. Want oh. ik had een paar jaar daarvoor heb ik mijn zoon verloren. Die is uh, gestorven aan een hartstilstand. Die is 46 geworden. Hè. Dat is ja. bij mij thuis gebeurd. Die heb ik ook zelf gevonden, Doods morgens. Ja. Dus dat is toch iets. Maar dat heb ik dus eigenlijk altijd weggedrukt. Omdat ik heb nog meer kleinkinderen. En ik wilde dus eigenlijk flink zijn. En ik zeg altijd: huilen, dat doe je dan maar alleen in de keuken. Ja, maar ik dat voor uh, de rest flink. Maar dat schijnt je toch. Vooral als je in een slechte toestand bent. Zoals ik ook was. Dat het dan naar boven komt. Ja. Yeah, ja. Yeah. verdriet. En toen kwam mijn dochter. Die zou me komen halen om me weg te brengen. En die had al gehoord dat ik slecht had en zo. En die kwam en die zag me, zei nou. Ze zo slecht uit. Jij gaat niet naar het zorghuis. Ik ga bellen. Jij, ik ga je meenemen. Dat heeft ze gedaan. En de zusters stonden ook allemaal in de gang. Want die wisten dat. En die waren ook kwaad dat ik niet had. Want ja. Ze hebben het eigenlijk nooit eens nagezocht. Ik vertelde ook helemaal niks. Maar er werd ook niks gevraagd. Waarom eet je niet? Dat was eigenlijk heel slecht was dat. Maar toen zei mijn dochter daar aan de telefoon, <coughs> ik neem mijn moeder mee naar huis. Ja. Want die kan ik naar een zorghuis, want ze doet niks. Ze eet niet. Dus ze, nee. niks. ze kan ook niks met haar ijskast doen, omdat Nu moest ik daar ook vullen. Ik neem me mee. Toen werden ze aan de andere kant verschrikkelijk kwaad. Want dan moet je ook... Uh, ja, het is zo afgesproken. En dan krijgt u de hele verantwoording op u. Ja, ja. Toen zei mijn dochter, die zei... Dat kan me niks schelen, het is mijn moeder. Ja, daar had ze ook gelijk in. En, en ho hoe lang eet... bent u bij uw dochter gebleven, en, uh, mevrouw Taverne? 14 dagen ben ik er geweest. En het is toch geweldig. Want uh, ja, iedereen die me zag, die dacht minstens dat ik kanker had. Zo slecht zag ik eruit. Want ja. ja, als je niet eet, dat ja. weet je. En dan uh, drie dagen, dan ga je wel goed hard achteruit. En ik ben haar fantastisch geholpen, ze zorgde ook. Gelukkig hadden zij, uh, haar man is dierenarts, dus zij hadden wel in, uh, in de kenniskring hadden ze dus ook wel een, uh, een arts die bij me kwam. En een fysiotherapeut die meteen met me begon, dat is natuurlijk wel een bof geweest. Maar ja, voor de rest, uh, ik, ik had ook een aan de blaas niet goed. Ik liep met zo'n zak, was ook al zo erg, wat totaal eigenlijk helemaal niet had gemogen... Maar ja, de dokter zegt veel drinken, drinken, drinken. Dus ik werd ook iedere keer, zei zij, volgestopt met water. Ik moest zoveel drinken van de. Drinken moeder? Mijn moeder, uh, ja. mijn dochter. Ja. Dus die heeft heel erg goed op me gelet. Nou ja, en na 14 dagen, toen zei ze... ik wil toch nog dat je nog een weekje ergens even bent... om het nog, nog verder op te knappen als je, als je dat wil. Ja. Dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik thuis, toen heeft ze me naar huis gebracht. Maar ze is ook mee geweest naar de artsen. Maar wat goed, maar zegt van dochter. Uh, ja. ja, ik moest natuurlijk het, toen het wat beter ging, moest ik ook naar de, de artsen en, en ook voor de blaas. En toen bleek het dat ze dat ook helemaal... dat dat helemaal niet had gemogen. Dat ik met zo'n zo soort zak naar huis, dat had helemaal niet gemogen. Nee. Maar ja, nee. die dingen maak je... Maar ik denk, nou, ik ga dat toch even vertellen. Ja, dat verdient uw dochter inderdaad wel. Ah, en ho hoe ik is ik het nu met u, het mevrouw het Taverne? Ze heeft er nooit mee uh, te koop gelopen. Nee, maar nee. ik vind toch dat ik dat... Uh, misschien wordt ze wel door iemand gebeld. Er zijn wel eens mensen die misschien luisteren. En ja, dat kennen. zou leuk zijn. Dat zeg, uit, mevrouw Taverne, hoe gaat het nu met u? Wat zegt u? Hoe gaat het nu met u? Nou, geweldig. Ja? En uh, lach maar niet, draai het maar om, 68. En dan hoor je het wel aan mijn stem dat ik <laughs> toch niet die, die, die, die ben. Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Ja, ik weet wat u bedoelt. Dat ik heb de boel omgedraaid. Ja. Maar ik ben nog zo goed, want ik ben nog elke week... ook ben nou vandaag ook weer bij de jongste geweest. De jongste dochter, nou, dat werk. Daar help ik en dan haal ik kind uit school. En ik eet met ze. En ik breng de jongste naar bed. Ja, dat houdt je jong. Ja, precies. En ik heb wel de andere knie moest ook gebeuren. Want ik heb geen kraak mee meer. dus is net zo slecht. Maar omdat ik bang ben weer in zo'n nare toestand te komen... zei de arts ook, als je het nou s'nachts niet zoveel last hebt... Proberen dan maar doorheen te komen, want uh, het is geen pretje. Een knieoperatie is zwaar iets hoor. Ja, dat begrijp ik uit uw verhaal, inderdaad. Misschien wel weer een hele tijd, dat denk ik, ach... Zo kan ik het. En ik, ik, ik kan verder nog alles. Dus, gelukkig. Uh, ik, ik kan me goed redden. En ik, ik, ja, het is een zegen van de heer, zeg ik altijd maar weer. Dat ik goed ben, dat voelt me erg rijk door. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, uw dochter heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja, zeker toen, met uh, Ten tijde van die eerste knieoperatie. Ja, ah, maar ze zijn allemaal lief voor me. Ja? Nee, ja? Gelukkig. Ben, uh, ik heb, ben erg gezegend ik heb, ik heb zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Dus. Een gezegend mens, mevrouw Taverne. Ja. Ah, dat is de mooiste, dat zeg ik dat is zo'n rijkdom, maar ja, ja het is, het zeg ik, dat moet je gewoon, dat krijg je hè? dat ontvang je, dat moet je niet hoef je niet voor op je borst te kloppen hoor nee. maar ik zeg, zoiets krijg je en dat is uh, geweldig Geweldig. Mevrouw Teverde, dank u wel dat u wilde bellen... en dat u uh, een klein eerbetoon uh, met ons wilde delen aan uw uh, dochter. Ja, ik vind het, vond het geweldig. Dus, dank u wel, uh, mevrouw Teverde. Goed. In ieder geval succes met uw uitzending. Dank hè? u wel en een goede nacht nog. En u ook hetzelfde later. Dag, dag. dag. Dan een mailtje van uh, Floortje... Uh, uh, van Floortje Nachtegaal, wou ik zeggen. Ja, ze noemt zich Floortje Nachtegaal, maar ze heet Ger. Uh, het gaat over Florence Nightingales in uw omgeving. Hè? Vannacht in Casaluna. Wie heeft u bijgestaan in tijden dat het even wat minder ging? Daar kunt u inderdaad over mailen naar casaluna.ncfh.nl. En Ger schrijft... Jaar geleden werkte ik op de werkvloer als ziekenverzorgende. Ik had ook uh, nachtdienst. En dan werd er door onze cliënten gezegd... Fijn Floortje Nachtegaal dat je in de nacht zit. Mijn nachtdiensten waren altijd rustig. Als iemand moeilijk in slaap kwam, maakte ik bijvoorbeeld een beker warme melk met honing. Ging ik even op de rand van het bed zitten om iemand gerust te stellen... en te laten weten dat, dat ik er zou zijn. Wat een mooie tijd was dat. Jammer dat dat niet meer kan, schrijft Ger Alias. Floortje nachtegaal. Ben, goedenacht. Hoi, goedenacht. Ik ben, uh, ja, die dame, die, uh, die geeft mij voor 34 jaar energie. Die, dat is, uh, die mevrouw Taverne, hè? 86 min ja. 34 is. En, nou, weet je wat mijn, uh, mijn uh, belevenis daarmee is geweest? Is, uh, nou ja, uh, ik heb het over ongeveer 20, nou, 2, drie, jaar geleden. Ja. Kom ik uh, vanuit uh, mijn, uh, ja, mijn... Uh, uh, mijn hoekje uit Amsterdam-West wil ik naar de stad gaan. Ja. Het was een beetje een wilde periode in mijn leven. Dus ja, een beetje veel uh, drinken. Nou, een mini klein beetje terug. En ja, ik, ik wil op een gegeven moment naar de stad toe. Ik kom ja. vanuit West met lijn 13. Als er mensen in Amsterdam met weten. En tussen de Westerkerk en de Dam... ...ging ik gewoon echt oud. Ik was gewoon uit mijn toen. Ik voelde dat ik helemaal verblekte. Mm -hmm. En uh, zwijzen en noem het maar op. Ik moest uit die tram. Toen ben ik bij de halte van de Dam ben ik op de grond gaan zitten. En, oké, okay, ja goed, niks aan de hand. Ik bedoel, ja, ik, bedoel, ik, ik kwam toch wel regelmatig in de binnenstad. En ja, uh, yeah. oké, okay, kwam er een vrouw naar me toe. Die, ja, die gaf mij een vriendelijk tikje op mijn schouder. Hoi, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, niks aan de hand. En, uh, ja, hallo, ja, we zitten een beetje bleek. Ik zeg, nou, met mij aan het aan de hand. En, uh, ja, zegt, nou ja, volgens mij wel. Ook, nou, oké, okay, wat zeg, En toen zegt ze nee, weet je wat ik doe? Ik ga voor jou een broodje halen. Ik zeg, ja, hoe kom je erbij? Nou ja, dat doe ik wel. Ik zeg, Ja, ik heet Ben. Uh, hoe heet jij? Maria. Nee, ja, ik ben zo terug. Op die tramhalte zat ik nog steeds gewoon, ja, wel een klein beetje in een hoekje. Ja. Van die tramhalte. Want ik voelde me gewoon echt niet helemaal super, weet je. En ja, die vrouw, ik denk dat ze net iets Ik was toen, ja, eind twintig, sorry. Mm -hmm. En zij was, ja, ik schat, ja, echt midden dertig werd ik of dat. En die kwam echt met een broodje naar mij toe op die tram had. Ik snapte er helemaal wat niet aardig. van. Wat aardig, ja. Toen waren er ook al heel veel zwervers en weken. Wat... Oh, nou, ik zag er natuurlijk niet uit als een zwerver, maar goed... En ze uh, zegt: Maria, uh, hier ben ik, uh, hier heb je je broodje. Nou ja, ik heb mijn broodje opgegeten en ik ben rustig naar de stad gegaan. Uh, en een biertje gedronken. Ik heb, uh, nu dat je, nou, ik heb no eigenlijk nooit meer aan die persoon gedacht. Tot vanavond. Dat is een persoon. Ik snap niet waarom ze dat het ooit heeft gedaan en bij mij. Ik weet het werkelijk niet gewoon. Nou, kennelijk zag je eruit als iemand die een broodje heel goed kon gebruiken... hoewel je dat zelf niet zag. En deze Maria, die, die, die had dat door. En die heeft even uh, goed voor je gezorgd. Even op dat ene uh, moment dat je dat, dat even nodig had. Ik heb gedacht, als ik haar nog een keertje in de spotlight kan zetten... want dat ik weet zeker dat ze dat zelf nooit zou willen, Zij is ze een anonieme... Ik zou... Zei, ja. Nou, hiermee heb je er in de spotlight gezet, uh, Ben. Ja. Ja. Mooi, dank je wel daarvoor. En een goede dag toch? Dag. Ja, de Florence Nightingales van deze wereld. Wie hebben uh, u terzijde gestaan op het moment dat het even iets minder ging in uw leven? Daar kunt u over bellen als u dat uh, leuk zou vinden. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt mailen naar kazalula.ncf.nl. En u kunt ook een uh, tweet sturen naar hashtag casaluna. In de tussentijd uh, luisteren wij naar de 3 J's. Want ja, uh, over terzijde, terzijde staan gesproken, hè? je vecht nooit alleen. Zien het soms een beetje zwart? Soms lijkt de wereld om je heen, koud en gemeen. En je straat omdat de aarde leidt, maar zelfs als de zon voorgoed verdwijnt. Vecht nooit alleen, want je... Je vecht nooit alleen. En in januari verschijnt de nieuwe cd van de drie hees. Vier elementen, zo gaat hij heten. En dat is ook de titel van hun nieuwe theatertournee. Ja, je vecht nooit alleen. Wie heeft u ooit dat gevoel gegeven toen het even wat minder ging? Daarover hebben we het vannacht hier in Casa Luna bij de op Radio 1. Of misschien kent u wel mensen die altijd klaarstaan voor een ander. Of kent u ook instanties zoals bijvoorbeeld dat Leefkringhuis in Amsterdam-Noord... waar het het uh, eerste uur over ging. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121 mailtje is ook welkom op casaluna.ncv.nl... of u kunt twitteren met hashtag Casaluna. Iman, goedenacht. Goedenacht. Ik ben Ieman van Zuur, uit de Kruisje in Stadet. Ik heb Dag, goeiemiddag of goeienacht, liever gezegd. Ik heb vroeg naar de Mondes in de Kroekenberg in en toen ik de had. En wat was dat voor mevrouw? de vader was van de... Uh, burgemeester wil de Zundert en uh, ze was daar verpleegster. Ja. En op welke manier heeft ze jou uh, geholpen als verpleegster toen je TBC had? Ja, in alles. Ze was een vriendin voor mij. Mhm. En wat ja. deed ze dan bijvoorbeeld voor je? Kun je ze een voorbeeld geven, iemand? Ze stond altijd voor me klaar. Ze stond altijd voor je klaar? Ja, ik was 9 jaar. Ik, ik was negen, negen jaar, jaar. Oh, je was nog een heel klein kind toen, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb... Uh, er drie, drie klassen aangestoken die het WBC hadden. Mm -hmm. Door een leraar. Ja, en zij stond altijd voor je klaar. En uh, hoe lang uh, heeft ze voor je gezorgd als verpleegster? Vijftien maanden. Zes maanden? Vijftien maanden, maar ik heb een keertje heb een, een vervuilde toestand met de vat. Had ik de stoel onder de kont weggetrokken. Want wij hadden voor de vakantieklaar uitgesproken daar zo. Ja. En. Uh, toen moest ik op het marktje komen bij een van die van die, die nonnen bij zuster a en zuster, ja, zuster Alex hoe komen mm -hmm. en wat kreeg je als straf want je moet natuurlijk geen stoelen onder uh, billen van uh, van verpleegsters wegtrekken hè? Zegt u? je moet natuurlijk geen stoelen onder billen van verpleegsters nee, wegtrekken nee nee maar toen heb ik het goed gemaakt met... toen ik, uh, heb ik straf gekregen ja. en toen hebben heb we het goed gemaakt door door, door door te geven oh en wat gaf je er dan ja, dat weet ik ook niet, meneer, niet meer. In. Dat is zo lang geleden. Ja, een leuk klein cadeautje in ieder geval. Ja. Heb je er nog wel eens gesproken later, de verpleegster? Ik ben later nog terug geweest, ja. Ik ben nog uh, opwege zoeken. En op de racefiets daar bleef Oké, okay, en meneer, was dat dan? Dat, dat keek ik niet meer in. Dat was naar na ik thuis was gekomen. Toen ik, uh, toen ik uh, ja... Ik weet niet meer welk jaar het was, maar het was, ik heb ze toch opgezocht. Ja. Nou, ze heeft goed voor je gezorgd toen je kleine jongen was, toen je het ABC had. Oh, nog één keer zet haar zet naam als klein eerbetoon, betonen, uh, Wat? Nog één keer haar naam? Het anders. mondes dankjewel iemand En tot een andere keer. Goeienacht. Ah, dus ja. Als ze wel lijkt, dan zegt ze de groep de... Nou, mocht ze luisteren, krijgt ze hier bij jou groeten. En niet van mij. Dag, iemand Goeienacht. Goeienacht. Paul, goeienacht. Paul, uh, wie heeft jou ooit tegenzij gestaan? Nou, dat is mijn uh, oudste zus. En uh, uh, die heeft ons... Uh, ik ben zelf vier maal geopereerd. En een broer van mij, die is ook drie keer geopereerd al. Ja. Maar wij werden altijd heel gastvrij opgevangen. Ze deden alles voor ons. Zes weken lang zijn we er geweest. Acht weken soms. Want, maar, en die brachten ons naar ziekenhuizen ze, en weer terug en nou, die hielden ons. En met alles hielden op ons. Als we iets niet konden, hielden ze op ons met, letterlijk met wassen en met, en met eten. Alles en, en, en alles. Hoe, hoeveel ouder was zij dan jij bent? Uh, even kijken, een jaar of zeven ouder is zij. ja, ja. En, en waarom maar, zetten ze zich altijd vader, voor haar kleine broertjes zo in? En een zwager, nou, die echt. Oh, oh, oh, altijd gastvrij ontvangen, dat. En, en waarom zetten zij zich zo voor haar jongere broertjes in, denk je? Uh, We hebben altijd wel goede contacten met elkaar. Maar ja, het is ongelooflijk gewoon dat ze dat doen. En dat doen, dat doen ze nu nog steeds? Uh, ze doen, ja, ze doen dat al jaren. Ze hebben het voor Fransen gedaan, voor voetbalteams vroeger. En, dat dan kregen ze in hij is negen Fransen of zo op bezoek. En, maar ja, zij is Franse leraar, dus dat komt wel even. Ja, ja, ja dan kan ze <laughs> dus, nu wat praten met maar, die uh, gasten. Ja. Hij, ze, ja, met eten, alles. Altijd, maar overal hier op is hier mee. En je was altijd altijd prima. Al, kom maar hier. <laughs> en, en, nou, wat leuk zo'n gastvrije uh, oudere zus. Ongelooflijk. Ja, het is echt, echt uh, niet te geloven. En kun je ook wel eens wat terugdoen, Paul? Wij doen uh, hopelijk veel terug. Ja, op welke manier kaas, doe je dat dan? Aan de hele familie trouwens. Ja, we hebben wel wel goede contacten. Maar, op welke manier maar... doe je dan iets terug? Wat? Op welke manier doe je dan iets terug? Uh, nou ja, we zijn er met oude jaren. Je neemt je altijd die, uh, dingen mee. en Ja, en je schept cadeaus uh, hier en daar af en toe. En je komt er uh, regelmatig, tenminste regelmatig. Nou, van je, je familie... Ze wel eens mee naar Frankrijk met ze. Oh, wat leuk. Dus, ah, alles doen. Ze, ze doen van alles, echt. Nou, van je dus familie moet je het hebben. Enorme lieve mensen. Leuk. <laughs> en ze echt, uh, nou, ze hebben ons zo met, uh, ja, we hadden allerlei handicaps en mijn broer ook. En we uh, ja. zijn we samen zes weken geweest, gewoon. In bedden en zo op je met, met met wassen. Als het niet goed als dat niet kan, dan uh, met alles. Uh, nou, iemand om zuinig op te zijn, die zus van je. Heel zuinig. Paul, dankjewel. je hey, Hé, bedankt. En hey, een goeiedag Precies, nog. He? Dag, jo. dag. Ja, dit, dit is ook een liedje wat heel toepasselijk is als het gaat om het thema van uh, vannacht. Dit is een liedje van Sabine Tils. U kent het waarschijnlijk in de uitvoering van Rutja Kot. Maar volgens mij zong de Vlaamse Sabine Tils het toch net even iets eerder. Dit is Leun op mij. Sabine Tiels, leun op mij. Sabine Tiels een Vlaamse zangeres. Volgens mij komt ze uit uh, Vlaams Limburg, uit de buurt van de Maas Eijk. Ze brak door in Vlaanderen begin jaren 90. En ze maakt nog steeds platen. Dit jaar verschijnt een nieuwe CD van haar. En ze is ook op uh, tournee deze dagen. Ze maakt een kerstprogramma samen met uh, pianist Dirk Scheurs. En ze is ook op tournee met de in Vlaanderen heel populaire zanger Bart Herman. Aan de telefoon heb ik Ron, maar voordat ik met Ron ga praten, eerst even een oproep, een oproep voor Patrick. Patrick, je hebt ons gebeld, maar we hebben het verkeerde nummer van je genoteerd, dus bel ons alsjeblieft nog even terug naar 0800-1121, 0800-1121. Dat nummer is ook gebeld door Ron. Ron, goedenacht. Hallo. Ron, uh, ja, goedenacht. Wie heeft jou bijgestaan ooit? Wie was ooit jouw, Florence Nightingale? Uh... Nou, dat, uh, dat is uh, een broer en een zus van mij geweest. Ja, het is wat minder spectaculair als wat uh, al eerder in het programma was. Maar uh, bij mij was gewoon uh, eigenlijk zo... Um, een inkomen uh, is een aantal jaar geleden uh, uh, vrij snel achteruit gegaan. En hoe kwam en dan dat, dan als ik vragen je... mag? Pardon? Hoe kwam dat? Uh, door ziekte. Mm -hmm. En dan uh, heb je even geen werk meer. En dan... Uh, ja, dan verval je uh, redelijk terug in inkomen. Ja. Ja, dat was ongeveer een, een kleine 40 procent. Ja, dat is veel, ja. Ja, dat is veel. En, en dan heb je gewoon vaste lasten. En uh, dan denk je van nou, dat los ik wel op. En dan, uh, dan leef je nog even door zoals je denkt dat je het kan. Mm -hmm. En dan blijkt dat dat niet zou kunnen. Nou, dan kom je in de problemen. Maar nog... uh, en uh, toen uh, heeft mijn oudste broer... Uh, die is bij me gekomen. En, uh, nou ja, goed. Dan is het kwestie van rekening openen. Want, uh, op een gegeven moment doe je dat ook niet meer. Want ieder, uh, iedere brief die je binnenkrijgt. denkt van: Oh, jezus, moet je betalen. En, uh, nou, uiteindelijk. Uh, we hebben alles opengemaakt. Een uh, hoop problemen. En uh, toen hebben mijn broers dus, mij uh, bijgestaan. in een gedeelte uh, te betalen. En de rest, uh, ja, gewoon via. Uh, schematisch uh, uh, alles afbetalen. Dus ze hebben eigenlijk uh, jou geholpen om je schuld te saneren? Ja, ja, ja, inderdaad, ja. En hebben ze je ook uh, financieel letterlijk geholpen? Ze hebben me uh, gedeeltelijk letterlijk geholpen... voor, voor de meeste, uh, ja, uh, urgent situaties. En voor de rest hebben ze gezegd... ja, jong, uh, is je zelf maar op te lossen, maar... Via een bepaald schema, ja, het, het, het lijkt me wel gek. Want dan dan, dan ja, eigenlijk heb je je boer en zus ineens op een heel andere manier nodig dan alleen maar in de leuke broer en zus, uh, verhouding. Ja, ja, ja. Eigenlijk controleren ze ook een beetje jouw leven en, en, en, en controleren uh, ze ook je uh, bewegingsvrijheid, je financiële bewegingsvrijheid. Ja, wel, ja nou ja, tijdelijk, ja, dat klopt. Maar uh, aan de andere kant, uh, ze hebben niet aan mij gevraagd: van god, uh, hoeveel. Uh, besteed je nou uh, uh, aan je uh, inkopen. Nee, nee. Dus wat dat betreft hebben ze je wel vrijgelaten. Ze hebben alleen gezegd ja. van je moet er wel voor zorgen dat je die schulden afbetaalt. Ja. En wel. is dat gebeurd inmiddels? Ja, dat is gebeurd. Ja. Wat goed. Ja, ik ben helemaal vrij en, en, en uh, ik kan weer sparen. Met dank aan je broer en zus? Ja, inderdaad. Wat ja. goed. En, en, en uh, je, je inkomen, hoe is daar nu mee? Uh, ja, die is nou in orde. Dus uh, ik, ik, ik, nou, ik zit nu weer goed. Dus je kunt de rekeningen gewoon weer openmaken als ze binnenkomen? Ja, nee, iedere keer. En, iedere, ja, en, en, en dat heb ik wel geleerd. Iedere rekening die binnenkomt, uh, die maak ik open en, en, en die betaal ik gelijk. Ja, ben je meteen van alle problemen af. Jawel, want dan weet ik altijd uh, precies waar, uh, waar ik aan toe ben. Ja, precies. Met dank aan je broer en zus. Dankjewel, Ron. Ja. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. Tot de andere keer. Goedenacht. Ja, dank. Patrick heeft ons teruggebeld. Dag Patrick, goedenacht. Ja, goedenavond. Dank je wel um, daarvoor. Ja, ik kom net... Uh, ik, ik ben eigenlijk een paar uur thuis... en ik kom net terug uit Hattem. Ja. En uh, daar ben ik uh, geweest bij een paar kennissen van me. Dat waren Joegensklaven, die hebben een uh, nieuw restaurant geopend in uh, Hattem. Ja. De bank. En uh, daar ben ik dus met openbaar vervoer naartoe gegaan. En uh, nou heen ging het met de trein ging prima en uh, daarna met de bus. Maar de had hem ligt een beetje op zijn kop uh, qua infrastructuur. Alle wegen uh, ja, worden omgeleid mm -hmm. en um, op de terugweg had ik problemen om een bushalte te vinden. En ik zie een bus aankomen met uh, uh, NS zwolle erop. Dus dat moet het station zijn. Ja. En eh, ik begin met mijn paraplu te zwaaien. En die man die gaat vol in de remmen voor die rotonde. <lacht> en die doet de deur open. En die zegt van... Uh, uh, meneer, ik zag u zwaaien met paraplu. Uh, u mo moet met de bus mee. Ik zeg, ja meneer, ik wil naar het station in volle En dat vond ik zo leuk. <lacht> ja, dat is enorm aardig. Want je hebt ook buschauffeur, die denken, geen halte, ik rijd door. Ja, Juist, ja. En het, het was een Turkse buschauffeur. En uh, ja, dat, dat wil ik toch wel even zeggen. Ik vind het toch wel... Uh, want uh, een hele hoop mensen die, uh, ja, die hebben een hekel aan buitenlanders. Maar ik, uh, ik vond het zo leuk van die man. Hij hey, was jouw Florence Nightingale vanavond. Ja, en dat vond ik zo leuk. Ja, hij, leuk. Deed de deur, <laughs> hij deed de deur open ik zei, meneer, meneer, uh, wat is er aan de hand? Dus hij dacht dat ik in nood zat of zo, of dat er een ongeluk gebeurd was. Ik zeg, nee, ik wil gewoon met de bus naar het station... En dat is gelukt. En inmiddels ben je uh, hoog en droog uh, thuisgekomen. Ja, ja, ja, ja. Dankzij de buschauffeur die jou meenam daar, uh, ja. daar vlak voor nee, die rotonde aardig in aardig had hem. Nou, mooi verhaal Patrick. Dankjewel. <laughs> okay. Ja, want de Florence Nightingales onder ons zijn overal. En het hoeft inderdaad niet om hele grote dingen te gaan. Soms heb je net even dat ene duwtje de rug nodig. Of die aardige buschauffeur. Of zo'n mevrouw die even een broodje gaat halen. Als je je even niet zo lekker voelt bij de tramhalte. Dat zijn ook mooie voorbeelden. Henk, goedenacht. Henk, eh, op welke manier ben jij ooit terzijde gestaan? Nou, niet alleen terzijde gestaan, tot op heden nog steeds. Ik heb uh, een paar jaar geleden had ik een eigen bedrijf. En dat heb ik een beetje belastingtechnisch verkeerd ingevuld. Laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. Ja. Ja, inhoudende, zoals ze dat noemen, te weinig btw betaald uh, en belasting. Kortom, op een gegeven moment weet de belasting je toch wel een beetje te vinden. Ja. Uh, het resultaat ervan was dat ik financieel uh, op een nulpunt uh, beland was. Mm -hmm. Wat schets mij verbazing. Ik leer een vriendin kennen en ik ben gelijk toch wel open kaart gaan spelen van hoe, wat en waar. Nou, als je dus op een nulpunt staat, dan kan je al niet zoveel doen. En iedereen wil toch graag, als je iemand uh, wil leren kennen, toch een beetje goed voor de dag komen. Nou, ja. als dat niet zo lukt, ja, wat moet je dan? Nou. Wat schetst mijn verbazing daarop? Uh, ik krijg een vriendin... die ik nog steeds heb. Ja. Die zorgt zo ontzettend goed voor mij. Ik uh, rijd op een vrachtwagen... Uh, rijd ik naar Zwitserland... en naar uh, Zuid-Frankrijk toe. Voor mij is het elke... zondagavond of maandagochtend... is het een verrassing wat ze meegeeft. Ze geeft een, bijvoorbeeld een tas mee... met allemaal eten wat ze al klaar heeft gemaakt. Ik... Ik heb gewoon elke zondagavond of maandagochtend een Sinterklaaspakket bij me. Als verrassing, elke keer wat erin zit, dat kun je niet voorstellen dat ze, zoals ze dat daar klaarmaakt van uh, dit kun je gebruiken en uh, wat worstjes. u kent het allemaal wel van uh, al die lekkere dingetjes en, uh, en wat eten, wat ik s'avonds alleen maar in de magnetron uh, warm moeten maken. Nou, dat verbaast je dan wel eens over hoe lief iemand kan zijn en wat iemand dan voor je over heeft. Ja, dat klinkt inderdaad als een hele leuke vriendin... die altijd lekkere uh, pretpakketten meegeeft als je, als je op reis gaat. En Henk, wat ik ook zo bijzonder vind... je zegt net, ja, ik heb het niet zo slim aangepakt met dat uh, bedrijf. Ik zat een beetje aan de grond. Toen leerde ik haar kennen. Maar kennelijk vond ze dat helemaal niet erg. Ze vond het niet erg dat, dat ze uh, bevriend raakte met een man... die ja, financieel niet zoveel te bieden had. Nee, want je leert iemand dan uh, via internet kennen... en dan uh, is me wel eens opgevallen... Dat de meeste van de heren, die zijn allemaal directeur, die praten allemaal, die hebben eigen huizen en, en vult u maar in. Ja. ja. Mooi, kunt kun je niet voorstellen. En als er dan een puntje bepaald komt, dan blijkt de werkelijkheid toch iets anders te zijn. Maar jij nou, schreef ik... gewoon op internet, uh, zit aan de grond. Nee, nee, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik oh. heb, op een gegeven moment stel je je voor natuurlijk. Maar uh, wanneer je de eerste keer met iemand contact maakt, kun je wel een prachtige verhalen op gaan hangen. Maar... Dat heeft weinig of geen zin. Dus ik heb gelijk gezegd van hoe, wat en waar, wat mijn, hoe mijn positie op dit moment uh, was. En uh, nou, dan verbaas je erover hoe iemand kan reageren. En die heeft me tot op de dag van vandaag zo bijgestaan. Van allerlei dingen en wat er, wat er ook is. En het zijn soms van die hele kleine subtiele dingen. ze uh, een keer over en meebrengen of wat dan ook. En dan denk ik ja hoe kan je van hem houden van... hoe kan houden van zijn? Ja, dat merk jij dus bijna elke dag. En dat merk ik nu elke dag. En dan, zit, dan ga ik eh, dus... Eh, of zondagavond of maandag, ga ik dus naar mijn werk toe. En dan is het gewoon een verrassing... om die grote, laat ik het maar zo zeggen... die Albert Heijnzak, uit te pakken en denken... wat zou ze er nu weer in gestopt hebben. Wat nou, heeft ze er dit keer gestopt, Denk, Want het was Sinterklaas natuurlijk afgelopen weekend. Ook dat, ja. Uh, tot zelfs gevulde speculaars. Ja, gewone speculatie heeft ze erin gestopt. Dan zitten er wat mandarijnen zitten erbij. Ja, uh, ze, ze weet dat ik voor Grieks eten houd. Ze heeft apart uh, tzatziki gemaakt van het weekend. Dat stopt ze er allemaal bij. En uh, dan denk ik, ja, dat is gewoon smullen. Ik zou zeggen, een vriendin, om, uh, om zuinig op te zijn. En Henk, hoe gaat het nu met je bedrijfje, of is dat echt een afgerond verhaal nee, nu? Dat, dat bedrijfje houd, heb ik nog wel aangehouden. Maar. Uh, ik hoop in, uh, in april met uh, het belastingwezen daar een beetje klaar mee te zijn. Ja. Want, en dan kan ik weer uh, op een normaal, een normaal leven leiden, laat ik het zo maar zeggen. En nu zit ik financieel, moet ik gewoon ontzettend goed opletten. Vandaar dat ik ook, uh, nu ook s'nachts werk, want dat brengt wat extra geld uiteraard in het laatje. Ja, laadje. dat is waar. En, uh, maar ik, de verbazing was echt... Vanaf het begin af aan hoe iemand zich in kan zetten, voor eigenlijk in eerste instantie wil vreemden, en zich zo open wil stellen om iemand te helpen. Nou, dan zul je het wel verdienen, denk ik dan. Ja, ik weet niet of, je dat, of dat een kwestie van verdienen is. Ik denk dat het de persoon is die dat <tie> niet alleen uitstraalt, maar ook gewoon in zich heeft. Het zorgzamen. Dat is waar, dat heeft er ook mee te maken. Henk, ik bedank je voor het bellen. Ik wens je een behouden rit. Ben je op weg naar huis of ben je op weg naar het buitenland nu? Nee, ik ben op weg naar huis, want ik heb vanavond voor de grootste uh, uh, supermarktketen bier gereden, dus heb ik, rond, heb ik gebracht naar het grote magazijn toe. En nu okay. ben ik op weg naar huis. Dus. Nou, Oké, okay, voorzichtig nog en uh, slaap lekker voor straks. En een goede uitzending. Nog. Dankjewel, dag Henk. Okay, dag. dag. Ja, Henk is nog onderweg. Het is bijna twee uur. Uh, en ik vind het fijn dat u weer bij ons was uh, vannacht. Heel graag tot morgen. Dan is Frank Dumos uw gastheer... en hij ontvangt dan morgen kunstenaar Tjerk Ridder. En hij trekt met een caravan door Europa... op zoek naar dat wat Europa verbindt. Ik breng nog even het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, jouw gast, Tjerk Ridder... trok met een keggeven door Europa... op zoek naar dat wat ons Europeanen verbindt. Maar wat was nou van al die landen zijn favoriete land? En in welk land zou hij echt nooit van zo langs zijn leven willen wonen? Dat zou ik nog wel eens willen weten. Ik wens jullie een mooi gesprek samen. Straks hier op Radio 1 wakker Nederland. Veel genoegen erbij. En wat NCRV's Casaluna betreft, heel graag tot morgen. Voor mij, namens mij en namens ons allemaal hier in Casaluna...